Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klanten van verschillende banken hebben problemen met pinnen. Transacties in winkels worden geweigerd. Volgens eQuens ligt de oorzaak in een hardwareprobleem dat vannacht bij het bedrijf ontstond. Hoeveel mensen getroffen zijn is niet duidelijk. eQuens, het bedrijf dat alle elektronische transacties verwerkt... zegt dat mensen het beste hun pas een tweede keer kunnen aanbieden. Vaak lukt het dan wel. Op de A2 bij Abkoude is na een politieachtervolging een dode gevallen. Er zou ook een aantal gewonden zijn... Volgens de politie reed bij een tankstation in Culemborg een auto weg zonder te betalen, waarna de politie de achtervolging inzette. Bij Abkouden reed de auto in op een file, die volgens ooggetuigen door de politie was veroorzaakt. De bestuurder van een stilstaande auto kwam hierbij om het leven. De politie heeft de twee inzittenden van de achtervolgde auto aangehouden.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 Europese banken zullen fors meer verlies moeten nemen op Griekse schulden dan 21%. Dat heeft voorzitter Juncker gezegd na het eerste overleg met ministers uit de eurolanden. Hoeveel verlies ze moeten nemen is nog niet bepaald. In juli was afgesproken dat de banken 21% zouden bijdragen. De lidstaten zijn verdeeld omdat banken in sommige landen veel meer Griekse staatsobligaties hebben dan banken in andere landen. Op de bodem van de Persische Golf ligt een schip met mogelijk nog levende duikers aan boord... Het schip zonk donderdag toen het bij Iran pijpleidingen wilde gaan controleren. De meeste duikers werden gered, maar er zijn ook zeven lijken gevonden. Van zeven anderen wordt vermoed dat ze gevangen zitten in de drukkamer van het schip. Volgens Iran is er nog voor twee dagen zuurstof. Het weer, veel zond, is een graad of elf. Ook morgen droog en zonnig en dan iets minder koud. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A2 dicht en dat heeft nogal wat gevolgen voor de omringende snelwegen. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Knobbet Eemnes en Lagen 4 kilometer. En verderop bij Knobbet Muidenberg nog eens 3. De A2 Utrecht Amsterdam tussen Maarssen en Vinkerveen 7 kilometer voor de afsluiting. Het verkeer kan beter omrijden. Via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Maar op de A27 is het inmiddels wel druk geworden. Er staat bij Beeldhoven 2 kilometer. En bij Knoop het Eemnes nog eens 3 kilometer. Ook de provinciale weg N201 staat helemaal vast. Tussen de A2 en Uithoorn 7 kilometer file. Tot zover de verkeersin.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 This, the day's so, oh, not coming, the hug, the hammer, I collect. Drink your best, how are you? How do you do? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Give me a song, dear, or give me a bell. I'll sing it for you, everybody. Ring it for you. <laughs> give me a hammer. My thumbs are getting blue Oh yeah What zou die on a worried maken van dit long ago Het staat voor ons nou vast Als zij het zingt dan klinkt het zo Stones rolling Stones and Dune, Rollin' Sport to Rolling Stones and singing it again. Darling, to know all the stars on my side. Yes, you did. Darling, I see. Leisure, yeah, you a baby. Are yeah, you wanna be free. Oh. Side. When I kiss you goodnight, but you, you come, come running, running back, back. I tell it baby, but you, you come running back, back. I settle now. you come running back to me, yeah it is, I'm so sick mommy. Ik daar geen paardenvoetjes Trippel, trappel door het tal Zingen de Salvera's zoetjes, Weet je hoe het klinken zal? O, oh, goede post Zo zou het klinken als het vanuit Schommelstoel gezongen werd door Gert. Eerst had ik eergebied voor jouw grijze haar. Waarom vraag ik jou, spoel jij het nu blauw? Het spoor van zo'n spoeling bekroont na een jaar.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 Dit is de zoveelste keer dat je de boel in de war schopt. Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur. Ik kom vanavond en de ben ik weer uit. Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin. Mijn broek is gescheurd en mijn hand achteruit. Laat het, doe, laat het, erin. Anneke de als jij op jouw manier is zingen gaat. Voordat we meteen een zesde gouden Radie. Allee! U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. hoort de muziek van... Anneke Greulow... En Charlie... Is dit je ring niet her? Oftewel Charlie, ik geef je ring niet meer terug. Daarvoor... Jeanette van Zutphen met... Je naam uit mijn hart. En daarvoor... Tria Dobbs, Ria Valk, Marijke Merkens... Rob de Nijs en de Lords. Met Calling the Stars... C.F.M. Zandvoort... De reisje terug in de tijd...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 J'ai trop fleur Jij bent in al mijn gedachten, het is naar jou dat ik verlang Als een gezellig vaart dansen we met elkaar, draaiend in het rond Soms ben je eens tot net of je het zeggen wil, maar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 Op Buena, Fortuna, er is deze mooie plaat van Regie van den Burgt, het eenzaam op het Leidse plein.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 Fortuna Die zomernacht Wanda Fortuna De rozen bloeide En keurden zwaar De sterren gloeiden. Zo hel en klaar Wanda Fortuna Ik wacht op jou Wanda Fortuna You were not so bad. Men's good luck, En konden zwaar De, de sterren gloeiden zo held en klaar Woonde voor duin, ik wacht tot jou. Maar die beloofde had je verdwaald. So Je daar slaat de leeuw van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 Bescheiden tot so weeg. Met 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein. Nu, wenn mir einer wiegt, dan fällt's mir wieder ein. Ich frag nur de hand, ob ja of nein, bevor du's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 Die Ute Gleise, schöne Stunden gehen dahin und ich höre die alte Weise und begreife ihren Sinn. Für mir als alles Gottes Kern kann wahre Liebus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 Doe doen we zo meteen met Willy Alberti. Met Waar ben je? Wat is deze mooie plaat van Harry Bliek? met Goodbye Mary Lou. Thank <laughs> you. So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 Tientallen malen ik heb ze niet meer geteld Het is avond maar mijn hart heeft duizend vragen I'm a down, do you -do, do, down, down, breaking up is hard to do don't take your Op 106,9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur.